www.zfmzandvoort.nl Homeless. She's, homeless She's homeless As she stands there Singing for money Uh oh, you feel like? All right. Come on. Don't stop now. You done did it. Come on. Uh, yeah. All right.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 Broke. And watch my soul to make sure you don't choke. Point your head to the sky if you wanna to So you never hit.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 De Palestijnse president Abbas heeft gisteren opnieuw geëist dat de bouwstop wordt verlengd. Hij dreigt het vredesoverleg, dat begin september werd hervat, te staken als Israël doorgaat met bouwen in bezet gebied. Ook de Amerikaanse president Obama heeft net jou gevraagd het moratorium te verlengen. Die weigert dat tot nu toe. In de marge van de VN-top in New York wordt druk onderhandeld tussen de Palestijnen en Israël om een compromis te vinden. En op de jaarlijkse vergadering van de VN heeft premier Balkenende kritiek geuit op de VN. In een toespraak noemde hij de landenorganisatie passief bij het aanpakken van grote problemen. Hij vindt dat de VN een grote rol had moeten spelen bij het bestrijden van de economische crisis. Ook moet de VN meer doen tegen het schenden van mensenrechten. De regels zijn duidelijk, maar de VN kan ze nog niet genoeg afdwingen, zei Balkenende. De premier vindt verder dat de Veiligheidsraad tegen het licht gehouden moet worden... omdat de machtsverhoudingen zijn veranderd sinds de oprichting van de Raad van de Tweede Wereldoorlog. In New York heeft de veiling van de kunstcollectie van de omgevallen zakenbank Lehman Brothers 12,3 miljoen dollar opgeleverd. Volgens het veilingshuis Sotheby's leverden de kunstwerken veel meer op dan Lehman ervoor betaald heeft. De Amerikaanse zakenbank stond erom bekend dat ze een neus voor talent had. Ze kocht veel werken van opkomende kunstenaars die nu veel bekender zijn. Een werk van de Ethiopische kunstenares Julie Maretu bracht het meeste geld op, ruim een miljoen dollar. De twee jaar geleden omgevallen zakenbank zal de opbrengst van de veiling gebruiken om een deel van de vele schuldeisers af te betalen. Het weer bewolkte in het zuiden kans op een bui, in het noorden eerst droog, maar ook later daar regen. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.